CNN Vara presenteert De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Naar de gelijknamige roman van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Karis. Deel 23. Officier van justitie Raneliet is helemaal klaar met de zaak Alan Karlsson. Hij komt persoonlijk naar het huis van Bossen om verhaal te halen. Nou, een verhaal zal hij krijgen. ...moet alleen nog even verzonnen worden, want ze gaan natuurlijk niet de waarheid vertellen. Kom nou. Geen hey, zorgen, Gerdin. We hebben nog de hele avond om te bedenken wat we gaan zeggen. Daar zijn ze wel even zoet mee, dus laten we kijken wat Alan in 1969 uitspookt. Waar zat hij ook alweer? Oh ja, Rusland. Daar werkt Alan ondertussen als spion voor de CIA... Hij heeft de opdracht gekregen om zijn oude vriend Julie Popov op te sporen om belangrijke informatie over Russische wapens in handen te krijgen. Discreet als onze alan is, speelt hij vrijwel meteen open kaart met Juli en zijn vrouw Larissa. Je bent een spion? Ja, of een geheime agenten. Weet ik eigenlijk zelf niet zo goed. Maar ja, eerlijk duurt het langst. Julie is niet boos en laat zich zelfs overhalen om ook voor de CIA te komen werken. Wel zo gezellig. Hun plan, samen de Amerikaanse president informeren over het wapenarsenaal van de Sovjet-Unie. Als die de juiste informatie heeft, kan hij namelijk zijn plan in gang zetten voor wederzijdse ontwapening. En dat zou fijn zijn, want laten we eerlijk wezen, die hele ver begint ondertussen een beetje de spuigaten uit te lopen. 1969 Kijk eens Alan, Alle informatie die ik heb kunnen verzamelen over ons wapenarsenaal Je wil niet weten wat ik heb moeten doen om deze papieren Arzama 16 uit te krijgen Maar het is me gelukt, alsjeblieft Oh, nou bedankt Hier zal de CIA heel blij mee zijn Ja, uh, ik denk niet dat ik het ze ga geven Wat zei je? Ik denk niet dat ik het ze ga geven. Ik snap het niet. Ik bedoel, wat maakt het dan eigenlijk helemaal uit? Jij moest toch uitzoeken waar het Russische wapen uit bestaat? Dat was toch jouw opdracht? Ja, hebben jullie genoeg wapens om Amerika op te blazen? Dat was de hele reden dat jij hier... Hebben jullie genoeg wapens om Amerika op te blazen? Als je even in deze map zou kijken, dan... Hebben jullie genoeg wapens om Amerika op te blazen? Ja, natuurlijk, maar... Dan hoef ik de precieze aantallen niet te weten. Al blazen jullie Amerika maar één keer op... Ik vermoed dat de president dat alsnog wel een dingetje zal vinden. Alan, ik heb deze papieren met gevaar voor eigen leven uit Arzamas 16 ontvreemd. Ik ben met een onderbroek vol staatsgeheimen naar Moskou gereisd... en nu wil jij ze niet eens gebruiken. Ik denk dat ik nog een kan neem. Wil jij nog iets? Nou, vooruit dan. Maar ik ben wel heel benieuwd wat jij je baas dan wel wil vertellen... als het niet de waarheid is. Volgens mij moeten we Johnson gewoon een beetje vrolijk stemmen. Wie? President Johnson van Amerika. Alan, je weet dat Johnson niet de president meer is, hè? Oh, wie dan wel? Nixon? Nooit van gehoord. Alan! Nou, maar die heeft vast ook zijn buik vol van al dat gekoude oorlog de hele tijd. Anders hadden we wel iets gehoord, toch? Hoe zei je dat hij heette? Richard Nixon. Richard Nixon. Dat klinkt als iemand die een beetje gesjoemel wel kan waarderen... Dus jij wil de president van Amerika voorliggen? Ik wil de president van Amerika blij maken. Blije mensen krijgen meer gedaan over het algemeen. En daarom dacht ik, wij vertellen die Nixon gewoon dat hij de meeste wapens heeft. En jij vertelt Bresnev dat hij de meeste wapens heeft. Als ze dan allebei denken dat hun land het sterkst is, dan durven ze vast wel met elkaar in gesprek te gaan. Dat, dat is een geniaal plan. Ligt jij Bresnev in, dan bel ik de CIA. Dan. Goedenavond, meneer Hutton. Ah, Mr. Carson. Zeg, wilt u een ontzettend grappig nieuwtje horen? Hmm? Ik heb zojuist het volledige wapenarsenaal van de Sovjet-Unie ingezien. <laughs> Wat? Ja, jullie Popov kan ermee aanzetten. En, en, en, en, en. Nou, het stelt allemaal niet zo voor, joh. Het, niks vergeleken met ons, tenminste. Ik wist het, stelletje domme vodka Mooi gezegd, meneer. Oh, daar zal Nixon blij mee zijn. Ja, je, je hoeft me niet te vertellen wie dat is. Oh, niks. En je weet zeker dat die die rode vriend van jou kunnen vertrouwen? Ja, ja, waarom zou die anders met gevaar voor eigen leven voor de CIA gaan werken? Goed werk, Arsen. Heel goed werk. Zo, dat is één. Tovarisch Popov. Goedemiddag, je. Ik heb een afspraak met kamerad gaan een... Het spijt me, kamerad. Maar uw afspraak kan helaas niet doorgaan. Wat? Secretaris-generaal Leonid Brezhnev ontvangt helemaal niemand op dit moment. Waarom niet? Daar mag ik helaas niets over zeggen. Tegen mij toch wel? Het spijt me, kameraad. Vanja, ik ben speciaal voor deze afspraak naar het Kremlin gekomen. Dan mag ik toch wel weten waarom het niet doorgaat. Ja. Oké okay dan. De secretaris-generaal heeft ontdekt dat er documenten zijn gestolen uit Arzamas 16. Documenten? Gevoelige... Documenten. Dus nu heeft hij al zijn afspraken afgezegd totdat de schuldige is gevonden, Dam, veel dam. There was a turtle by the name of Burt. And Bert the trail was very alert. When danger threatened him, he never got hurt. He knew just what to do. He's got He did what we all must learn to do. You and you and you and you. Yep. <grijp> and cover. S'n ovum s'siazziem, d'ragie tovarissie. Hmm. Kamerad Brezhnev, ik waardeer het ten zeerste... ...maar ik had toch ook gewoon naar uw kantoor kunnen komen? Dan had u me niet helemaal thuis op hoeven halen. Maar, zo kunnen wij even ongestoord babbelen. Soms is het goed om even ongestoord te kunnen babbelen. Veel niet, Popov? Bovendien. Wie een, geen schoonheid dit. Maserati die gekregen van die Italianen. Die, die zijn gek op mij. 230 km per uur als je hem goed op zijn staart trapt. Kamerad Bres, ja, pas op van die voetgang. Is. Ah, die gaan wel opzij. En anders boffen ze platgereden door de grote lijden zelf. Wie wil dat nou niet? Ja, u, u mag hier maar 50. Zo'n zo auto is om in te pop Popaf. Ja, dat was een stoplicht en volgens mij mag u er helemaal niet. Popaf. Wij hebben. Een probleem. Een, een probleem? Ja. Ik zou niet weten wat... Laten wij elkaars tijd niet verdoen, Popov. Er zit een spion in dat Kremlin. Ja. Ja. Maar die documenten die verdwijnen niet zomaar, hoewel. Die heeft iemand meegenomen. Iemand, iemand met toegang tot al onze afdelingen. Camera Brezhnev... Wie het ook was, ik weet zeker dat onze geheime dienst alles zal doen. Om... Op of sigaret. Wat? Uh, sigaret. Nee, nee, dank u. In, in een despotkastje. Nee, bedankt. Ik rook niet. Dat was geen vraag. Kamerad, ik, ik mag niet roken van de dokter. Dat, dat zou slecht zijn voor mijn hartje. Ja. Dat schijnt. Ja, maar jij mag wel roken. Dat, dat maakt mijn dokters niks uit. U wilt dat niet, niet nou, Ja, Deze kant. Mijn richting uitblazen graag. Ja, maar ik er ook niets aan. Uh, Oké. Okay. Ja, begrijp het pakket waarin ik zit, Pophof. Uh, natuurlijk, uh, geheime dienst doet zijn best. Je uh, hebt uh, dertig man gearresteerd. Die hebben de hele nacht hebben ze gematteld. <coughs> <coughs> Gaat het, Pophof? Excuus, kamerad. Ik heb nog nooit gerookt. Kijk, kijk, Het uh, probleem met de mattelen, dat is dat. Uh, uiteindelijk geeft iedereen alles toe. Uh. En die, heeft, die heeft zelfs bekend dat hij eigenlijk president Nixon is in vermomming. Roken, je moet doorroken. Dat doen wij niet verder mee, dus... Ja, wat moet ik doen? Popov, wat moet ik doen? Ik... Uh... Maar we moeten nog meer mannen oppakken. Nog eens dertig, honderd of duizend. 100? Of, of die families misschien. Die, die vrouwen, die, die ouders, die kinderen of... of of moet ik het nog groter aanpakken? Dat, dat hele Kremlin in die as. Kamerad, ik. Ja. Het is triest dat jij mij uh, moet vertellen, Boboff. Uh, ik kan het uitleggen. Ach. Ik hoopte dat dat niet waar zou zijn. Ik. Uh, heb die documenten meegenomen. Ach, wat heb je daarmee gedaan? Ik heb ze gekopieerd en ik heb ze aan een Amerikaanse spion gegeven. Zoveel geef jij om de Sovjet-Unie. Maar kamerad Brezhnev, ik heb ze niet zomaar gekopieerd. Ik heb dingen veranderd, getallen, locaties. De Amerikanen hebben er niets aan. Oh. En waarom zou jij dat doen? Hierom. Wat is dat? Dit zijn alle Amerikaanse kernwapens. Wat? Dat was de afspraak. Gelijk oversteken. En dat moet ik geloven? Niemand heeft de Unie langer gediend dan ik. Voor u diende ik Khrushchev en daarvoor nog Stalin. Ik zou nooit het moederland in gevaar brengen. Ik wilde u de informatie geven die u nodig had. Dit was de enige manier. Maar waarom heb je dat niet gewoon gezegd? Zou u mij geloofd hebben? Ik wilde eerst bewijzen leveren. In, in, in die Amerikaanse spion. Hè? Wie, wie zegt dat hij ook die allerlei dingen heeft lopen veranderen? Alsof een Amerikaan dat zou kunnen. Ja. Ja. Daar ja, zit, daar zich je ja. man. Te dom om te poepen. U ja. zegt dat altijd zo treffend. Geloof mij. Alles wat u wilt weten over Amerika's wapenarsenaal staat in deze map. Die poppen. Ja, die poppen. Ja, kom hier. Let op de weg. Ja, ja, ja, ja. ja. En Ik dacht jij nog wel een spion was. Ja, ja, da, ja, dat zou wat zijn. Ja, dat zou wat zijn. Ik, ik dacht, ik ga je zo meteen doodschieten. Stel je voor. Ah, ja. ah mooi weer, kom maar aan. Mooi weer. Ja, hoe ah, staan wij ervoor? De Sovjet-Unie is sterker dan ooit. Een stuk sterker dan Amerika. Ja, is dat zeker? Zou ik ooit tegen u liegen? Nee, nee, nee, dat, dat zou jij nooit doen. Ah, die Nixon. <laughs> wat zal die Nixon op zijn neus kijken? Drink. Blaas nog wat rook in mijn gezicht, ja? Kom maar ja, ten. ja. Ja, precies. Goh. oh lekker. Wat een opluchting. Ah, nou, kom op, we gaan genieten van ons ritje. Hou je vast! Uitstekend! Ja! Doe gaan daar aan het uh, Een klein detail: volgens ja. mij is dit geen weg. Nouën! <laughs> Blije staatshoofden beginnen geen oorlog. Sterker nog, als ze allebei denken dat hun land het sterkst is, zijn ze misschien eindelijk eens bereid om met elkaar in gesprek te gaan. Een paar maanden verstrijken, maanden waarin de twee wereldleiders steeds tevredener worden. Kameraad Bresnev is door het dolle heen, Alan. Hij huppelt zo wat door de gangen. En gisteren hoorde ik hem zelfs een liedje hoesten. Bij de CIA net zo. Ryan Hutton belde me vanochtend. Jouw rapport overtrof hun stoutste verwachtingen. Het was toch niet te overdreven, hè? Dat zijn Amerikanen. Als het niet overdreven is, geloven ze het niet. En nu? Ik denk dat het tijd is dat Bresnev eens een telefoontje pleegt presniev eet liever zijn eigen voet op... dan dat hij met een Amerikaan praat. In dat geval moet jij hem overtuigen. Of niet, Julie? Da. Ja, uit de partij... die alle mensen... zijn blijven. land... is nooit op de voet Ja, we ja, zijn ja, binnen! Kameraad Bresnjev. Ah, popop, daar heb je hem. Wil lekker de spionnen uit uithangen. Ja. Ja, fijn dat u tijd houdt. Kijk, kijk, kijk, kijk. Kameraad, mooi, ja. he, mooi is die. De held van de Sovjet-Unie. Dit is de grootste medaille die wij uitreiken. Ja. Hij is prachtig. Ja. Ik, ik, ik, ik, ik, ik vond, ik, ik had die verdiend. Hè. Maar, maar, geen van mijn voorgangers heeft die Amerikanen zo afgetroefd. Ik, ik heb mezelf ook maar meteen alleen in orde gegeven. Kijk, die bos, die, die vult zich niet vanzelf. Daar, daar, daar, daar, daar. Erg, erg mooi, kameraad. Ja, ja. En zeer verdiend. Hij, die niks is wist hoe brood die daarvoor staat. <laughs> die arrogante gladjager. Dat is eigenlijk waar ik u over wilde spreken. Waarom... Uh... Waarom belt u niks en niet eens op? Waarom, waarom, waarom, waarom, waarom zou ik dat doen? Waarom niet? Hè? U, u weet. Dat u de sterkste partij bent. Popov, ik pis nog liever zeven kleuren bloed dan dat ik één minuut met die mannen de telefoon aan. Maar denkt u niet dat het goed zou zijn om. Kijk, kijk, kijk, kijk nou, zo mooi die medailles in dat ja. licht weer kaatsen. Hoho. Ho. Da, da, da, da, ja, Heel mooi, kamerad. Ja, had jij nog wat anders, Popov? Nee, het is alleen. Maar, maar, maar. Ja, wat? Nee, nee niks. Ik, ik zat alleen te denken, maar dat maakt. Dat maakt vast niet uit. Popov! Nou ja, het is alleen. Mao Zedong heeft Nixon uitgenodigd voor een staatsbezoek aan China. Marius, wat is dat? Ja. Ja. Die is spleet toch? Jij om die bang te zijn, hè, Pop, of die die, die vindt, dat, dat is een slapexcuus voor een communist. Uiteraard, uiteraard. Ah. Alleen wat ja. als Nixon dat niet vindt. Wat als die twee het opeens hartstikke goed met elkaar kunnen vinden? Ze... Dat kan niet. Dat zou niet kunnen. Dan staat u daar. Maar ja. Ja. Maar dan sta ik daar. Met al uw medailles. Huh? Maar als u nu even de telefoon zou pakken... Popov. Dat witte huis bellen. Dat voelt... Kijk. Onrussisch! Ja, minder onrussisch dan een Chinese-Amerikaanse alliantie. misschien heb je gelijk. Bovendien, kameraad, U bent toch de sterkste van de twee. U heeft toch de touwtjes in handen. Listen, I ik wil geen president... ...die... Uh, Warm on the outside and warm on in the inside too. I want one that's warm on the outside, but I want one who, when the tough decisions are made, is cold and tough and will make the right decision without uh, fear of failure. Mr. President, um, ik heb um, secretaris-generaal Brezhnev aan de lijn. Brezhnev? Ja. De Brezhnev? De Brezhnev. Dat moet u verkeerd begrepen hebben. Nee, het is hem echt. Uh, moet ik zeggen dat u in gesprek bent? <laughs> Heb ik iets verkeerds gezegd? Vanochtend was Ryan Hutton hier, Miss Woods van de CIA. En die heeft mij een heel interessant inkijkje gegeven in het Russische wapenarsenaal. Uh, nee hoor, verbind Brezhnev maar door. Ik ben reuze benieuwd wat hij te melden heeft. Mr. Brezhnev, wat een plezier. Ja, goedenavond, president. Hoe gaat het met die vrouw, Pet? Oh, uitstekend, uitstekend. En hoe maakt Victoria het? Ik, ik heb geen idee. Zeg wat, hoor ik? U gaat bij Mautsen op bezoek. Nieuws reist snel. Nou, ik, ik, ik zat te denken. Waarom komt u niet een keertje langs uh, in Moskou? Die mensen mogen niet gaan denken dat China gastvrijer is dan de Sovjet-Unie. Nou, dat is zeer vriendelijk, meneer Brezhnev. Bovendien is toch eigenlijk van de zotte dat wij nog nooit bij elkaar op bezoek geweest zijn. Mijn idee? Nee! Dat is mijn idee! Hoe dan ook. Dat is dan afgesproken. U komt naar Moskou. En en, en dan, dan, dan moeten we maar zien of ik daarna ook nog eh, naar China gaat. Ja, ik ga ook naar China. Uh, nou, zoals ik al zei, uh, dat eh. Uh, uh, ja, da, ja, ja. Dat uh, zal de tijd leren. Ja, nou, ik uh, wens u nog een uh, uh, fijne avond. Meneer Dixon. prettige avond meneer. Ja, dag. Ondertussen in het heden. De groep zwaait net commissaris Aaronson uit... die na een wat al te gezellige middag een tikje teut naar zijn hotel terugrijdt. Nu hebben onze vrienden nog een avond om hun verhaal op orde te krijgen. Want morgen om tien uur staat officier van justitie Ranelid op de stoep... om voor eens en voor altijd duidelijkheid te krijgen. En hij mag ze dan per ongeluk al min of meer onschuldig hebben verklaard... als hun verhaal niet klopt... ...vallen ze alsnog door de mand. De Vesjöta-vlakte, Zweden, 2005. Uh, goed, fijn dat iedereen er is. Ja. ja. Benny, Gunilla, schappelijk dat jullie ons weer met jullie uh, aanwezigheid vereren. Krijgt de matrasvering ook een kwartiertje rust? Dat, dat is niet... Ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik... Ja, ik, uh, ja precies, uh, dat ritme, ja. Jaloers, Julius. Jaloers? Of ik God van de Bok dat jaloers ben? Kijk naar jou. Zeg, no. uh, Julius, dan moet ik je toch echt even vragen om op te houden, hoor. Hé, hey Benny, Benny, ik ga keneel van jou pakken. Nou, Julius! Stel je niet zo aan, Bonnie. Benny. En ik stel me hier heren, heren, even focussen. We hebben hier morgen wel een opperwoud in de woonkamer staan, ja? ja? En jullie zijn misschien wel onschuldig verklaard, maar ik niet. Ach, Johannes 8 vers 7, Kerdin. Oh. We kennen niet allemaal de Bijbel uit ons hoofd, bossen. Uh, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja, ja. maar vertel dat maar eens aan een opperwoud. Maar Kerdin heeft wel gelijk. Uh, volgens mij moeten we proberen zo dicht mogelijk bij de waarheid zien te blijven. Anders raken we zelf de draad kwijt. Ja. Even zien. We hebben natuurlijk die koffer met 50 miljoen. Ja. Maar ja, dat kunnen we beter niet zeggen, hè? Nee, ja, nee. denk je niet? Nee, nee. nee. Oké, okay, dus daar moeten we even iets anders voor verzinnen. Um, uh, dat is niks erg. En, uh, qua Bikker, hmm? wat er met hem is gebeurd. Ja. Oh, ja. ja dat uh, uh, nee. nee, dat lijkt me niet. Nee. Oh, en een rompie? Hoe rompie dood is gegaan? Nee, maar, uh, zullen we uh, anders even één oh, ding... Oh, en waarom één, ja, we ja, Kevin van in, de precies. weg hebben geramd? O, maar we ja, hebben uh, dat we al gedaan? Benny... Benny. En, en als we er toch onschuldig zijn, uh, waarom zijn we dan niet gewoon zelf naar de politie gegaan? Oh. Dit gaat ons nooit lukken. En bedankt, Bonnie. Uh, Benny, en uh, ik weet niet of dit helpt hoor, maar ik heb ooit bijna een master afgerond in... Creative writing. Oh, okay. En toen. Toen um... besefte hij opeens dat je geen wijf bent? Nee! Nee! Nee! Toen leerde ik dat je in verhalen altijd bij het begin moet beginnen. Oh, oh, ja. oh zo. Ja. Knap. Nou. Knap. Ja. nou, die erfenis van ons is goed besteed. Ik hoor het al. Altijd bij het begin beginnen. Ja. Alan, je zelf niet kunnen verzinnen. Ja. Jouw vlucht uit het verzorgingstehuis. Ja. Waarom ben jij toen uit het raam geklommen? Uh, omdat ik anders mijn verjaardag moest vieren. Dat is niet genoeg. Een personage oh. moet altijd een goede reden hebben om te handelen. Maar ik ben toch geen personage? Laten we zeggen dat jij bij Julius op bezoek ging. Ja. Gezellig? Ah. Nou, hè. Ja, heel, heel gezellig, jongens. Alleen waar ja. kwam die gigantische koffer dan opeens vandaan? Die koffer die is voor mij. Ja, ja, dat weten we, Jesus. Maar wat zat er dan in? Geen 50 miljoen kronen, natuurlijk. Nee. Uh, nee, uh, ja. Bijbels. Wat? Bijbels. Wat, wat is het? Bijbels? Hij ziet een Tia. Oké okay, okay, jongens, jongens. Wat als? Hè? Ja. Wat als Never Again een Bijbelclub is geworden? Ja. Nee, nee, nee, nee. Nee, luister nou even. Luister nou even. Jongens, ik, ik heb die bijbels toch liggen. We kunnen vast wel iets verzinnen. Dat, dat, dat, oh, wat die is mooi. die uh, uh, is hartstikke goed. Bosse, Bosse, ik laat me liever nog gewoon oppakken. Ja, en met jouw kerfstok gaat het ook gebeuren. Hè, tenzij we die ranen lieten ervan overtuigen dat Never Again een nieuw pad is ingeslagen. Ja, ja maar een Ja, ja. ja. Dat geloven ze toch godverdomme nooit. Wel als je niet vloekt, Gunil. Uh, ja, ja, ja. Als je niet ademt, gelooft iedereen dat je dood bent. Ik kan niet niet vloeken, bossen. hè. Dat zit in mijn bloed. Vis moet zwemmen en Goneel moet vloeken. Alan, zeg jij eens wat? Ja, ik, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee. Wat? De waarheid klinkt soms vreemder dan de grootste leugen. Maar, maar... Nou ja, we hebben wel nog een hele avond om het geloofwaardig te krijgen. Ja. En Bikker dan? En, ja. en Hompie, waar, waar is Hompie? dan Waarom is Hompie dan teruggevonden in Letland? Hompie die, uh, die, die was het niet eens met deze nieuwe richting van Never Again. Dus die oh, ja. is naar Letland vertrokken om in drugs te handelen ofzo. Nou, ja, ja. ja. dat zou dat Rickertje nog doen ook met zijn ja. ootblok Bik. Ja. Ja. Oké. Okay. Bijbelclub. Ja. Nou ja, waarom niet? Ja. Maar, maar hoe, hoe zijn we dan allemaal hier terecht gekomen? Uh, ja, hallo, uh, we, we zijn toch zakenpartners geweest. Jij had een voorraad bijbels die je wilde verspreiden. En mm -hmm. daar heb je mij voor gevraagd. Brilliant. Brilliant. Ja, okay. ja, ja, ja. Julius, Julius die ken je nog uit het circuit. En ik uh. heb mijn broer Benny en zijn vriendin Gunilla erbij gevraagd, omdat zij ook zo godslievend zijn. Ja. En of ik godverdomme, ja. godlievende. <laughs> nee, jongens, jongens, ik hoor het al, dit gaat helemaal goed komen. Ja. Nou, alleen nog een paar honderd details invullen. Wie ja. uh, pakt de branden? Ja, ja. Hoe die laffe Aaronson ooit commissaris is geworden, het is mij werkelijk een raadsel, Bianca. Ik zou hem nog niet eens mijn vuilnis laten ophalen. Als dat ah, mij ligt, zit hij zakzaag om morgen nog zijn uitkering aan te vragen. Uh... Wat kan je daarmee ophouden? Nou, ik zoek klassieke FM. Je weet dat ik nerveus word van klassieke muziek. Volgens mijn therapeut werkt ik juist heel ontspannen. Onzin. Er is niks dat zo het bloed onder mijn nagels vandaan haalt als een wiel. Dit dan? Iedereen haat. Ik haat de Beatles! Er is maar één ding waar ik nu rustig van word... en dat is Aaron zonder huid vol schelden. Waar is mijn telefoon? 28 mei, 9 uur 14. Ik denk dat ik iets heel stoms gedaan heb, Diana. Ik ben gisteren dronken geworden met de verdachte... Ik heb nog nooit zoiets onprofessioneels gedaan. Of nou ja, misschien die ene keer met die strijkbouw of, uh, of met die doorgefokte eekhoorn. Nou ja, dat maakt niet uit. Maar weet je, Diane? Het was zo uh, gezellig. Het voelde alsof, alsof ik vrienden had. Aronson, Ik ben onderweg naar die bossen. En het is een klote eindrijden. Ja? Ik bel omdat ik heel graag nog één keer wil benadrukken hoe ontzettend teleurgesteld ik ben in alles wat jij tot nu toe hebt gedaan omtrent de zaak Karlsen. Wat jij hiervoor allemaal verpest hebt, interesseert me niet. Maar ik zal niet schroom in je dossier uit te pluizen als ik je daardoor kan laten ontslaan. Wat? Ontslaan? Ja, ontslaan, ja. Het lijkt mij volstrekt legitiem als ik het politiebureau in Malmkeuping een handje help door die luie zatlappen eruit te filteren. Mijn drankgebruik heeft er niets mee. Het feit dat ik op mijn vrije dag helemaal naar de andere kant van het land moet komen rijden, omdat jij liever aan de tolgang te klagen over je werk... ...dan dat je je werk gewoon doet? Dat zit mij tot hier. Ah, Hanson, je kan niet zien waar ik naar wijs... ...maar het is ver voorbij elke acceptabele grens. Ik ben stipt om tien uur bij Bosch. Zorg dat je er bent. Nuchter graag, maar dat is zeker al te laat. Dus zorg in elk geval dat je gedoucht bent. Ik hoef je mislukking niet ook nog te ruiken. Ik ben geen... ...en ik heb al gedoucht. Ik krijg nou wat. Diana, ik ben een... Volkstuintje huren en courgettes verbouwen. Met jou. En ik wil je kussen, en huidkleden en beminnen tot we honderd zijn. Maar eerst ga ik deze Chardonnay terugzetten in de minibar, en Alan en zijn vrienden helpen. Aronson, wil jij langzaam naar mijn wijf? Ik hielp me gewoon naar de snelheid, meneer Raneliet. Dan hoor je me niet toeteren. Toeteren? Nee. Oh. Commissaris Aronson, wat fijn om u weer te mogen ontvangen. Meneer Carlson, ja. goedemorgen. En u moet de fameuze officier van justitie, meneer Raneliet, zijn. Mm -hmm. Ik hoor dat u een boek over mij aan het schrijven bent. <laughs> Komt u ook uit met een extra grote letter? Uh, mijn ogen doen het niet meer zo goed, maar ik wil het natuurlijk. Maar wat graag we lezen? Ja, uh, kunnen we meteen beginnen? Ik heb bijna tijd. Ja, uh, binnen staat de koffie heerlijk te pruttelen. Ja. En die lieve Gunilla heeft er van alles omheen staan kokkerellen. Uh, wil uw vrouw niet meer naar binnen? Wie? De dame in uw auto. Dat is mijn vrouw niet. Dat is Bianca. Die blijft gewoon zitten. Ah. Ik heb het raam op een keertje gezet. Bovendien blijf ik mij heel kort, want ik moet vanmiddag een persco geven. Wel, nou, geen zorgen, want de waarheid duurt nooit lang. Alan, ik weet niet wat jullie verzonnen hebben, maar ik zal alles onderschrijven. Dat is fijn om te horen, Aronson. Je hebt geluisterd naar De honderdjarige jarige man die uit het raam klom en verdween. Van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Karies. Je hoorde onder meer Erik van Muiswinkel. Joop Keesmaat. Fabian Jansen. Kees Boot.